20 jaar uit Erfurt. De uh, Duitse bij de Duitse mannen schaatsen gaat er tegenwoordig in de breedte... beter dan met de Duitse vrouwenschaatsen. Wie weet kan Beckett wel voor een sensatie zorgen. Alhoewel 6.14 in Calgary en Salt Lake City. 6.20 in Berlijn. Dan uh, lijken de toptijden misschien wel te hoog gegrepen. Maar Sung Hoon Lee zat er bijvoorbeeld in Berlijn met 6.16. Dus ook al wel dichtbij in de buurt. De opening hebben ze achter de rug. De eerste volle ronde ook bijna. En daarin zien we uh, de leiding voor Patrick Beckett. Die rijdt aan de kop... In 48-31 en 48-85 de doorkomsttijd van Sung hung Lee. Rondetijd 29-6. 29-2 was de rondetijd voor Patrick Beckert bij de doorkomst. Naar de eerste volle ronde. En Patrick Beckert kan even mee in de kielzocht van Sung hong Lee. Maar hij is zoveel langer dat hij eigenlijk als het ware over de rug heen kijkt van Sung hong Lee. Beckert in de binnenbaan. Lee in de buitenbaan. En het initiatief is bij de Duitser. Verrast daar dat, ja. Paulie? Nou ja, dat is wel... wel ja, ja, het is wel verrassend. Want uh, we zijn niet gewend dat hij... Uh, Lee... Uh, ja, York, Lee heeft nu een rondje 30-0-2. Nou, dit is niet... Uh, uh, hij zou hem toch echt in 29 willen moeten houden. Wil je, wil je voor de prijzen gaan? Maar we zagen net zijn, uh, zijn collega... Zagen we aan het eind van de rit uh, gigantisch versnellen. Dus wellicht heeft uh, Lee dat ook nog uh, voor ogen. Min Kim was dat in de vierde rit. Alweer een eeuwigheid geleden tegen uh, Shane Williamson. Die reed inderdaad een merkwaardige rit. In het begin heel langzaam... Het toen in één keer in de laatste ronden kwam er een enorme versnelling. Tielpunt trouwens niet naar een toptijd, verre van. Maar wellicht is dat tactiek, uitge, uh, Kijk, een tactiek proberen geweest. Maar ja, uh, dat lijkt me ook wel raar. 9-7. Nu komt hij inderdaad wel terug in de rit Sung Hoon Lee richting de 1400 meter. Maar hij heeft al wel 2,6 seconden achterstand op Kramer. Hij is langzamer dan Blokhuizen was. Hij is langzamer dan Jorrit Bergsma was in deze fase van de wedstrijd. Dus voorlopig zit uh, dat Nederlandse podium er uh, dik in als het zo blijft gaan. Maar het is nog vroeg op de 50. Kilometer. Nog acht ronden zijn er te gaan. Beckett nog altijd uh, ietsje voor. Of eigenlijk weer ietsje voor ten opzichte van Lee. 30 rond voor uh, beide rijders. 2-18 de doorkomsttijd. 2 18, 45 voor Patrick Beckett. 21860 de doorkomsttijd voor Seng Lee. Als je kijkt naar de verschillen met uh, Sven Kramer. Dan is het al behoorlijk hoor. Dan is het al drie seconden in het voordeel van Kramer. Die langzaam maar zeker de armen wel de lucht in kan gaan steken. Heel voorzichtig aan het einde van deze rit. Deze laatste rit op de Olympische 5 kilometer. Zeven rondjes nog te gaan. Sun Hoon Lee, 2200 meter heeft hij afgelegd. Of gaat hij dadelijk nog harder dan de hij... 29.8. Die hij nu zet. Heel langzaam gaat hij weer terug. Die 29 is in uh, Paulien. Maar nou, zo'n hij... demarage als John ja, McKim is het nog niet. Nee, zo'n demarage is nog niet. Je zag hem in, uh, naar de binnenbocht. Uh, je zag hem weer aantrekken en, uh, en versnellen. En uh, terwijl Pet, uh, ja, Patrick Bekkert uh, wat vertraagt. Maar als hij weer een beetje in de... Negen... Nou, ik denk niet dat hij het uh, meer gaat redden met Sven. Maar als hij hem nou in de 29. Gehouden, dan, uh... Maar je ziet nu trouwens, Beckett zit er weer zit er langs zij. Beckett zit er bijna naast, inderdaad. En dat is toch wel opvallend in deze race. Dat is goed voor Beckett. 3, 18 3.18.55 zijn doorkomsttijd. Het is een slecht teken ten op voor uh, uh, Sung Sun Hoon Lee dat Beckett hem zo uh, op de zit. Alhoewel, nu hebben ze natuurlijk ook wel een duel. Hè? Net als in de rit die voorafgaand. De rit tussen uh, Blokhuizen en Swings is dit ook een uh, duel in deze race. Ze vechten mekaar, tegen elkaar. Ze jutten elkaar op. Komen het rechte eind weer opgereden. Op weg naar de laatste vijf. Zeun-Huli met de armen op de rug. De nummer 2 dus van de Olympische 5 kilometer in Vancouver komt door in 3-48-46. Maar dan is er echt geen vuiltje aan de lucht voorlopig hoor, voor dat Nederlandse podium. Hij ligt ver achter, dik 5 seconden op Kramer, op Bergsma en op Jan Blokhuizen, Paulien. Dat wordt een 1-2-3 een, een, een, voor, voor Nederland zoals het er nu naar uitziet. Dat is, dat is een uniek feit wat betreft Nederland op de 5 kilometer... als dat gaat gebeuren. Het gebeurt op de 5 kilometer wel een keer voor Noorse schaatsers. Maar dat is een ver, ver verleden gebeurd. Namelijk in 1964. seung Lee kan u nog wat doen aan dat Nederlandse podium. Of komt toch nog het gevaar van Patrick Beckert. 4-19-11, 30-3 en 30-5. Nee hoor, de angel lijkt er wel een beetje uit op deze 5 kilometer. Want ze zijn veel langzamer dan Kramer. Die onderweg is, op weg is... Zonder dat hij schaats maar zit op het middenterrein. Zijn tweede gouden medaille gaat veroveren. En ook Jan Blokhuizen en ook Jorrit Bergsma kan en... voorlopig goed ademhalen. Beckert nog altijd voor Lee Paulien van Deutekom. Ja en die rijdt nu een rondje uh, 30-4 uh, om Lee met 30-7. En ja, hiermee gaan ze niet meer, uh, meer de Nederlanders uh, in uh, het Nederlandse podium het gaat in gevaar brengen. tegen hè. Ja, het is, het is niet wat we van hem verwacht hadden. We hadden gehoopt, dat hij, of gehoopt uiteindelijk hoop we natuurlijk op een Nederlands podium. Maar we hadden verwacht dat hij, uh, dat hij dichterbij zo de aansluiting zou kunnen vinden. Beckett gaat versnellen. Beckett uh, trekt ten aanval nu. Zoals de zus dat ook kan. Hè. Laten we dat niet onderschatten. komt misschien dan een verrassing wel uit Duitsland. Uit Erfurt. Van de 23-jarige Patrick Beckett. 30-3 voor hem. De 5-19-90. En een 31-4 nu voor seun Lee Die is geklopt. Die is gezien. Daar kan een streep doorheen door die daar gaan we geen demarage meer van zien. En Beckett lag er net ook vijf seconden uh, achter. ten opzichte van Jan Blokhuizen. Lag achter, zes uh, seconden ten opzichte van Jorit Bergsma. Dus uh, dat Nederlandse podium dat gaat eraan komen. Dat Nederlandse ja. podium op de eerste schaatsdag in deze Adler Arena. De laatste ronde namelijk voor Patrick Beckett. Sven Kramer gaat voor de tweede keer in zijn carrière het goud winnen. op de Olympische vijf kilometer. Hij deed dat in Vancouver. Hij gaat dat. Vandaag opnieuw doen in de Adler Arena in Sochi. De eerste Nederlandse schaatser die twee keer op rij goud wint. Want de 6 minuten, 10 seconden en 76 rondes zijn nu voorbij. Goud is voor Kramer. Jan 6,15-71. Pats, dat is ook gebeurd. Het zilver is voor Blokhuizen. Het brons gaat naar Bergsma. Want de 616-66 is ook voorbij. En Patrick Beckett in 621-18. Nee, dit was geen finale zoals je het had gedacht. En ook een grote tegenval seung Ho Lee komt niet verder dan de twaalfde plaats. Het goud is voor Kramer. Het zilver voor Jan Blokhuizen. En het brons voor Jorrit Bergsma. De Nederlandse schaatsers pakken op de eerste dag van het Olympisch schaatsentoernooi. Meteen drie medailles. Meteen goud, zilver en brons, uh, Pauline. Dat is uniek. Ja, dat is prachtig. En kijk dan ook nog even naar Sven. Hè. Die 6-10 en de nummer 2 6-15. Dat is een verschil ook weer wat hij hier wel laat zien. Dat hij hier toch echt de koning is op... Uh op deze afstand. Hij was de catacombe even in. En hij is nu terug op het middenterrein. In zijn trainingspak. Vier jaar geleden. Rende hij naar de tribunes. Toen was dat die ontlading. Naar die eerste gouden medaille in zijn leven. In zijn carrière. Die ontlading lijkt nu iets milder te zijn. Ja. Hij staat al bij onze televisiecollega Bert Maalbrink. Staat hij klaar. Hij rent dit keer niet naar de tribunes. Hij rent dit keer niet. Maar, maar Sven wil niet ook niet gaat, de niet, gaat niet voor één keer goud. Die gaat voor meer. Dus dit is, dit is een eerste doel wat hij gehaald heeft. En, en tuurlijk is hier... Uh, dit, is, dit is prachtig. Wat hij hier laat zien. En hij laat zien dat hij de vorm heeft. Maar hij wil nog zoveel meer. En ik wil toch ook even benadrukken nog hoor. Want Jorrit Bergsma en Jan Blokhuis. Hoe die de race zijn ingegaan. Echt met lef hebben ze gereden. Alleen helaas hebben ze dat dan helaas. Ik bedoel niet genoeg om Sven Kramer te verslaan. Maar ze hebben hier wel laten zien wat ze wel kunnen. Zij zijn de nummer twee en de nummer drie van, van de Spelen. Het is uh, net als de 10 kilometer zo vaak is geweest. Een Nederlandse afstand geworden. De 5 kilometer. Want op de Olympische Spelen gebeurt het voor het eerst. Dat Nederland goud, zilver en brons weet te winnen. De gouden medaille, het 27 e goud op de ijsbaan is voor Sven Kramer. De zilveren medaille is voor Jan Lokhuizen. De bronzen medaille voor Jorrit Bergesma. En de eerste verliezer komt uit België en heet Bart Swings. Karl omschrijf het eens even. Ja, heel mooi gevoel. En uh, ik ben met Pauline eens. Als je ziet hoe hard Sven gereden heeft, gewoon vijf seconden harder... Half seconde per ronde. is gewoon van een buitenklasse. Ja, ja. Los van de, de, de, de, die mooie gouden medaille van Kramer. Welke vind je dan mooier? Het zilver van Blokhuizen of het brons van Bergma? Uh, Jan heeft wat hulp gehad met Bart Swings. Die heeft de hele poos ook achterlangs kunnen rijden. Dus Bergma heeft eigenlijk heel goed gedaan door zijn eigen race te moeten rijden. Uh, en ik gun het Jan ook wel. Dus die heeft een heel mooi EK gehad. Uh, vorige spelen geen goede vijf kilometer... en deze keer pak je een hele mooie zilver medaille. En wie was het niet. Hoe verklaar je dat? Geen idee, het leek. Dat zei je tegen elkaar dat hij wat ongemotiveerder was. Uh, Mr. Mag, Pitt, hè, hij zei Mr. je. Pitt, ja. Mr. Pitt, mist de vorm. De maar dat komt ook omdat we nog niet veel gezien hebben. We gaan eventjes naar de tribunes. Daar is Matthijs van der Wiel in de andere arena. Wat zie jij daar en wat hoor je daar, Matthijs? Een Polonaise werd net ingezet... en oranje supporters die aan het springen zijn... en het schreeuwen zijn daar beneden... Proberen dicht bij de boarding te komen, dat kan niet. Lieren meneer die had een bondmuts op met drie vlakketjes erop. Met drie namen: Jan, Sven en Judit natuurlijk. U kon niet kiezen, maar doet ook niet. Nee, ik heb een vooruitziende blik hè. Dus uh, alle drie erop. Ja, de reis was dit wel waard, zeg. Ja, absoluut ja. Een hele verre reis naar Sochi en dan hoop je dat Kamer goud wint. Maar nou, dit, 1, 2 en 3. Dat had ik niet verwacht, nee. nee. nee. En dat uh, stadion waar heel veel Russen zitten, dat hebben we eerder gehoord. Waar Oranje echt uh, flink in de minderheid is. Waar vooral Russia, Rochia werd uh, gescandeerd tijdens uh, deze vijf kilometer. Waar echt dat uh, typische Oranje sfeertje soms ver te zoeken was. Maar dan die vier laatste ritten. Hier twee supporters die al iets vroeger begonnen te scanderen. 1, 2 en 3. U u had er een beetje vertrouwen in, toen dacht u, nou, liet toch niet. U had een beetje onenigheid erover, hè? Ja, ik, ik was een beetje sceptischer dan Evert, maar Evert is meer de tijdkenner. Ja. En die had al gauw in de gaten dat het een... een... Die liep al meteen, Lie gaat over thuis. Tot... We wel verwacht. Ja, dat hadden we wel verwacht. En dat Blokhuis tweede zou worden, dat hadden we ook wel verwacht nadat maar had gereden. Want die was wat langzamer in de laatste paar rondjes. Ja. Nu uh, stromen de tribunes trouwens meteen weer leeg. Dat is wel jammer, je moet dat toch een heel goed feest uh, vieren. Ja. Je hoort het een beetje op de ja. achtergrond. Het 1-2-3... Ja, het zijn er een stuk of vijftien daar die staan te springen. De meeste plekken zijn leeg. Maar ja, dat waren dan ook de plekken waar de Russen zaten. En het mooie is, als die opstaan, dan zie je de kleur van het stoeltje. En dat is, zoals eerder gezegd, oranje. Dus uh, de Adler Arena kleurt oranje. Het mooiste wat een oranje supporter kan beleven, dit. Ja, absoluut. En ik had het net even te over... We kunnen ons niet herinneren dat een Olympische spelen voor de Nederlandse Straat zo succesvol is geëindigd. En ik denk zelfs dat er nog nooit bij de Olympische Spelen een eerste, tweede en derde plek zijn gehaald door ja. Nederlanders. Nou, de trip naar Sochi kan al niet meer kapot, hè? Nee, en we hebben nog heel veel dagen te gaan, dus uh, we gaan er nog veel meer plakken halen. De reacties van de supporters hier in de Adler Arena. Prachtig. Dankjewel Matthijs van de Wiel vanuit Sochi. Uiteraard hoort u straks bij ons alle reacties op de plakken van de Nederlanders. Maar eerst naar het uitgestelde nieuws. Het NOS-journaal van drie uur met Mark Visser. De Olympische Winterspelen in Sochi. Wat oh, een goede tijd hoor, wat een goede tijd. Oh, Natuurlijk hier op Radio 1. Wat een dik warenkool, gaan we heen zeg. Tijdens de Spelen krijgt u van ons elke middag NOS Radio Olympia. Dit gaat heel erg goed, joh. Dit weekend, elke dag, vanaf 12 uur. Representing the Netherlands. De Olympische Winterspelen in NOS Radio Olympia. Wat is uw reactie op dit verhaal? De mix van sport en nieuws. Oh, ho ho. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Hierbij vertrouwen we vooral op ons eigen onderzoek. Zo weten we precies waar we in beleggen. Kijk op deltaloid.nl als u meer wilt weten. Deltaloid. Kritisch op het juiste moment. Kijk, het zit zo. Onze vakkenvullers weten van niks. De afdeling emballage weet van niks. Zelfs de versafdeling weet van niks. En onze kassamedewerkers wisten natuurlijk als eerste van niks. Ja...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 Het podium is helemaal van ons. Straks de reacties. Ja, interviews met uh, Sven, Jorrit en Jan, de nummers 1, 2 en 3. Nu eerst Mark Visser met het NOS Journaal. In de Franse Alpen is een passagierstrein ontspoord. Tenminste, twee mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Slachtoffers zouden uit Engeland en Rusland komen. Ook zijn er zeker zeven reizigers gewond geraakt, van wie één ernstig. Ongeluk gebeurde rond 11 uur bij de gemeente Saint-Benoît ongeluk zou veroorzaakt zijn door rotsblokken die losgoten op het moment dat de trein voorbij reed. Russische mensenrechtenactivisten hebben in een gesprek met premier Rutte... hun zorgen geuit over de mensenrechten-situatie in Rusland. De premier zei na afloop dat die zorgen terecht zijn. Hij benadrukte dat er rechtszaken lopen tegen activisten... waarvan je je mag afvragen of die nou terecht worden gevoerd en verzekerde hen dat Nederland de processen op de voet volgt. Volgens Rutte is Nederland als een van de grootste investeerders... belangrijk voor Rusland. Door een link te leggen tussen de mensenrechten en economische belangen... kan Nederland een verschil maken, zei de premier. De Spaanse prinses Christina is voor de rechter verschenen op Mallorca. Ze werd verhoord in het onderzoek naar de corruptiezaak tegen haar man...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 Sinds vorige maand mogen in West-Australië grote haaien worden gedood. De maatregel moet zwemmers beschermen. De tegenstanders zeggen dat er geen bewijs is dat het gevaar op die manier afneemt. Tot slot het weer. Overwegend bewolkt. Kans op een bui en in het Zuidwesten ook af en toe zon. Het is een graad of acht. Vannacht opnieuw regen en wind en aan de kust mogelijk storm. Morgen overdag opklaringen en af en toe een bui. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.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 Topontwerper Jan Jansen komt het uitleggen. En het culturele nieuws met voormalig sportvrouw en schaatsanalist Ria Visser. Dat en meer in Opium met Kornel Maas. Vanavond half elf, Avro, Nederland 2. De Nationale Postcode Loterij is partner van NL Doet. Radio 1 ja, een oranje podium op de vijf kilometer. Wat heerlijk. Het komend uur natuurlijk de reacties van alle medaillewinnaars. En komt Poetins droom uit? We spreken er straks over met documentairemaker Hans Pol. NOS Radio Olympia. Met Robert Meter en Lara Rentsen. We gaan naar de grote winnaar van vandaag. Bert Maeldring spreekt met de Olympisch kampioen Sven Kramer. Ontzettend gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hoe heb je het beleefd? Ja, in de kleedkamer. Ik wil niet op de middag. Ja, ik wist dat het een hele goede rit was en uh, ja, ik dacht wel, nou, ik heb de hele week eigenlijk al 16 in mijn hoofd en uh, nee, ik heb de hele, hele nachten niet geslapen en 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, alleen maar 9-0 rijden zo lang mogelijk proberen vast te houden en ja, dat lukt hem. Dan is hij dus helemaal volgens het boekje gegaan. Ja, ja, ja, deze keer wel ja. Heb ik je dan net horen zeggen van niet slapen, niet slapen? Ja, ik, ik was zo gefocust op de rit en zo gefocust op de rit. Ja, nog niet eens dat ik onwijs zenuwachtig was ofzo, maar ik was zo gebrand om, om gewoon dit goed te doen. En, uh, ja, was echt uh, fantastisch. Na jou reed Bergsma ja. en het begin van Bergsma's rit. Toen dacht ik van, nou, dit wordt nog heel spannend. Ja. Dacht jij dat ook? Uh, ja, dat dacht ik in het begin ook wel even, maar ik weet wel dat ik... Uh, mijn enige minpunt van de rit was eigenlijk zeg maar de opening. En voor de rest heb ik gewoon eigenlijk alles gegeven. Dus ik weet gewoon dat als Bergsmijn in het begin met mij meegaat, qua rondetijden, dat hij eigenlijk te veel moet forceren. En dat hij dat dan het einde moet bekopen. Want je ging op een gegeven moment naar beneden. Ja. Dat was het kantelpunt. Toen had je al gezien van, uh, die gaat mij niet uh, voorbij rijden. Ja, nou niet eens zozeer daarom hoor, maar ik, ik wil die gewoon weg. Maar de overmacht wel mee je wint hè. Want het is zes seconden voorsprong op de nummer twee. Ja. Dat vind ik eigenlijk uh, ongelooflijk. Heb jij dat ook? Ja, dat, uh, ik heb het hele jaar uh, goede ritten gereden. Maar overal net het kopje vanaf. En, uh, ja, dat, uh, ik heb natuurlijk wel, ik, ik heb ook wel mijn geluiden gehoord. Ja, Sven die was wat minder en zo. Maar ik heb altijd in mijn hoofd gehouden. Weet je, dit, is niet, dit zijn niet de momenten, dit is niet mijn ultieme race en die gaat nog komen. Ja, en die is gekomen. Was dit de ultieme race? Vond jij dit nou de ultieme race? Nou ja, dit is wel, uh, dit is wel vakwerk denk ik ja. Was dat anders dan Venkoeven vier jaar geleden bijvoorbeeld? Ja, ja, ja. Hij was, hij was, ik denk qua opbouw misschien wel hetzelfde. Alleen uh, ja, toen was het gewoon minder. Is de voldoening ook vele malen groter dan toen? Want ik weet nog dat je hem toen won. En toen was er geen euforie bij jou. Dat proef ik nu wel een beetje. Ja, toen was het meer een, een soort van opluchting. En nu is, het, nu is dat het natuurlijk ook wel. Ik zat net voor de rit in de, in de, in de kleedkamer. Toen zei ik tegen mijn begeleiding. Ik, nou, ik zeg als Bert nou straks aan mij vraagt, voel je? Dan zeg ik, ik voel me diep en diep ongelukkig. Maar zo voel je gewoon voor die wedstrijd. En die, je, je kan niet meer terug en je, en je moet gewoon. En dat is achteraf wel weer het mooiste, maar op zo'n moment uh, zijn het niet de leukste momenten. Maar dat betekent dus ook dat de druk heel erg hoog was. Ja, de, de druk is gigantisch, de druk is immens. Tuurlijk, iedereen roept, dan kan maar vandaag maar één verliezen. Ja, natuurlijk weet ik dat, dat weet ik donders goed. Jij bent volwassenen geworden volgens mij. Voel je dat zelf ook zo? Nou, dat uh, beschouw ik dan maar als een compliment. En wat ga je nu doen? Want er uh, ja, valt nog veel, veel meer te halen. Maar wordt deze nou ontzettend gevierd op dit moment? Nou ja, ja ik zal hem zeker wel gaan vieren, maar uh, uh, wel een beetje, denk ik een beetje uit het, uit het huis, want uh, iedereen uh, moet morgen ook weer en uh, daar gaan we nu mee verder. Ik hoorde mezelf trouwens zeggen, de euforie is nu vele malen groter dan toen. Dat is niet helemaal waar, want toen kroop je over een, uh, een hek en hop de tribune op naar je ouders. Ja. Dat doe je nu niet. Nee, nee, nee. Nou, ik moet wel zeggen dat we toen uh, privé uh, ook wel best wel een moeilijke tijd hadden gehad met mijn ouders. En, uh, ja, dat is uh, nu een uh, stuk stabieler en uh, daardoor denk ik ook dat ik nu ook uh, ja, gewoon bezig met mijn vel zit. Tweede gouden manier op te spelen. Dat gaat tellen hè? Ja, ze gaan tellen nu. Gefeliciteerd. Oké, okay, dankjewel. Gouden Sven Kramer tegen Bert Gaan Gauw naar de Adler Arena. Want de medailles wordt geloof ik niet uitgereikt. Nee. Sebastian, is dus wel een soort nee. van huldering. Een bloemetje. Er is wel een uh, flower een een blabitje, ja. ceremony. <laughs> ja, je krijgt een bloemetje. Een flower uh, ceremony. Uh, ja, ja, je krijgt een bloemetje. De Nederlandse supporters die er nog uh, zijn, de rest is weg. Dus alle Nederlanders die er waren... Nou, dat waren er dan, uh, nou, kleine duizend schat ik zo'n beetje in... staan uh, uh, achter het uh, podium, zeg maar, uh, op de tribune bij de kruising. En uh, die kijken daar nu nog naar de rug van uh, Kramer, van uh, Blokhuizen... En van Jorrit Beresma die als eerste uh, mag plaatsnemen op dat podium op de laagste treden. Want uh, Jorrit Beresma is derde geworden tijdens zijn uh, eerste Olympische optreden. optreden. Want al 28 jaar oud, toch was hij debutant. De uh, voormalig marathonrijder die dat tegenwoordig combineert met het lange baan schaatsen. Het kamer moeilijk heeft gemaakt, zo nu en dan. Vooral ook op de 10 kilometer, daar is de regerend wereldkampioen op. Dat komt later, die 10 kilometer, die rijdt hij ook. Jan Blokhuizen rijdt daar niet... Die gaat strakjes terug naar Nederland om zich voor te bereiden op de ploegenachtervolgingen. Blokhuizen naast ah, dat lekker ontspannen. Er zal ook wat, wat, wat van zijn schouders zijn afgevallen. Nu nog achter het podium en inmiddels op het podium. Maakt een diepe buiging naar achteren, naar die tribune bij de kruising. Daar waar Jan Blokhuizen uh, het applaus vandaan krijgt. Het bloemetje krijgt hij en uh, van Jan Dijkema, ook een Nederlander. De, een van de mensen van de ISU uit de top van de ISU. De vicevoorzitter van de ISU geeft hem het bloemetje. En daar staat hij dan klaar. 27 jaar. Afkomstig uit Ouderschoot. Kind van Tioff. Kind van het schaatsen. En de koning op de 5 kilometer. Hij uh, kijkt nu nog een beetje op zijn heen, Bijt een beetje zo op de lippen. De beste schaatser van dit moment. Maar misschien wel die Nederland ooit heeft gehad voor de tweede keer op rij. Olympisch kampioen Sven Kramer springt op het podium. En bouwt de vuisten naar dat vak met uh, de Nederlandse fans. Nu nog een keer de armen in de lucht. De hand van Jan Dijkema, de eerste Nederlander dus die twee keer op rij... olympisch kampioen weet te worden op een afstand. Sven Kramer draait zich om. wedermaal wederom in de lucht. Hij zwaait met de bloemen. kijkt nu weer voor zich uit. Zei er straks 27 e goud. Het moet het 28 e schaatsgoud zijn... voor Nederland in de historie is voor hem. En zijn tweede goud uit zijn carrière. En als je hem zo zag rijden, dan ben je toch geneigd meteen te denken... het is niet het laatste goud dat Sven Kramer hier gaat dit toernooi. Als het allemaal goed blijft gaan... als hij dit keer geen fouten maakt... moeten daar nog meer gouden medailles bij komen. Kramer, Goud, Blokhuizen, Zilver en Jorrit Bergsma. De bronzen medaille. Het schaatstoernooi... kon niet beter voor Nederland beginnen dan dit. Prachtige beelden zijn het vanuit de Adler Arena. Dan nog heel eventjes luisteren naar dat 1, 2, 3, jongens. Ja, ja. En inmiddels krijgen we via Twitter door dat Odin 2-3, dat is 1-2-3 in het Russisch. Ook weer fijn om te weten. Dat kunnen we niet vaak genoeg horen. Lijkt mij zo, ook vertaald. Wat gaat hij nou doen, Sebastian? Kijk, wat zeg je? Wat gaat de, hij de, doen? De, Sven? Oh, oh, hij gaat, ja, er werd ook vanuit de regie tegen me aangesproken. Sorry. Dus ik hoor je vraag niet, maar wat gaat hij, hij gooit doen? De bloemen hij springt, naar de... uh, ja, springt op de boarding. Nou, toch, jij Nee, hij gooit de bloemen naar, naar zijn familie. En uh, naar uh, Naomi van As, zijn vriendin. Die uh, de bloemen gevangen heeft. En waar en... Zijn vader met de handen in de zakken staat, staat toe te kijken. Oh, nu uh, even kijken. Wordt hij daar nog omhoog geholpen? Ja, hij staat uh, op de boarding. Uh, nee, dat is, dat Kamer, is Jan, Jan, Kramer. Nee, van ja, dat is Blokhuis. Jan Blokhuis. Ja. Ondertussen zien we Jan Blokhuis bij zijn eigen familie staan. Ja, Kramer is alweer terug op het middenterrein. Die heeft de bloemen weggegooid. En die is uh, daarna teruggegaan op het, uh, naar het uh, middenterrein. Wandeltaren nu uh, richting de kattecommen van het stadion. Waar hij vele, vele interviews moet gaan geven. Het feestje wordt nog even verder doorgevierd door Jan Blokhuijzer. Maar de Bloemen, die heeft haar kamer niet meer. Die zijn dus nu in bezit van zijn vriendin. Ja, zo gaan die dingen, hè. Die horen daar ook eigenlijk natuurlijk. Uh, Karel Verheijen, even terug naar de studio hier. Um, hoe komt uh, Kramer op je over? Want wat we eigenlijk ja, ons misschien niet zo goed voor kunnen stellen... hij gaf dat aan in het interview met Bert Maalderink... dat hij zo'n heel slecht geslapen heeft de afgelopen dagen. Ja, <coughs> zoveel druk staat op die jongen. Zo, uh, zoveel druk van het hele land, maar ook van zichzelf. Vier jaar geleden ging het natuurlijk niet goed. En uh, ja, hij staat er gewoon zo sterk voor en dat is heel mooi om te zien. En dan kan het niet slapen, maakt dan even niet uit? Nee, hoe werkt zoiets? Nee, ja... Conditioneel zal hij morgen echt wel moe zijn. En heeft hij echt een paar dagen nodig om weer uit te rusten voor de 1500 meter die er straks komt. Maar uh, hij staat er klaar voor, hij is er klaar voor. En, wat en is hij blij hè? Hij is zo blij. Ja, Mooi om te zien. Ja. Ik zal even te kijken wanneer die 1500 meter is. Uh, volgende week. Maar nou, volgende week zaterdag heeft hij uh, toch voldoende Dan even bijslapen. tijd om... Uh, dat moet toch voldoende zijn, toch? Ja, heeft hij even tijd om, om te herstellen. Het, ja, ze heeft slapen. Is dat zo? Is dat bijslapen? Of is dat... Misschien moet je dat juist niet doen... en heel langzaam in beweging blijven? Of hoe, hoe nee, weet dat? Nee, ja, geen rust is het vaak, hè? He? Ja, dus uh, hij zal er morgen even van genieten. Zal een dagje niet zoveel doen. Maar daarna moet hij wel gaan herstellen en zich klaarmaken voor de 1500 meter. Want in deze vorm verwacht je dat de heer Kramer daar een hele leuke dingen kan gaan doen. Ja, je verwacht heel veel. Ook op de 1500 Juist van? op de 1500 meter, ja. Juist? Hoezo? Nou, omdat hij zijn OKT uh, had hij een hele slechte opening. Maar had hij had drie hele goede snelle ronden waarmee hij vijfde werd. Uh, maar als hij iets harder weg kan en durft te gaan... dan denk ik dat hij uh, mooie dingen kan laten zien. En hoe, hoe snel is deze wedstrijd uit zijn benen? Wanneer kan hij weer... Uh, ja, hij is binnen twee dagen moet het kunnen. Normaal ja. gesproken kan hij dit niveau uh, vier afstanden in twee dagen aan... Dus uh, daar moeten we ons geen zorgen over maken. Ja, even kijken bij Joris van der Kerkhof in Heerenveen. In, uh, in dat café dat bomvol schaatsliefhebbers zit. Het zal een huis bij je geweest zijn, Joris. Zojuist. Ja, het gekke is dat het grootste huis pas... eigenlijk was op het moment dat Kramer reed en uh, over de finish kwam. Daarna was het eigenlijk voor de meesten allemaal wel, uh, wel helder. Uh, er was ook even spanning bij de rit daarna. Maar, ach ja, hebt u het echt spannend gehad? Ik heb wel wat spanning gehad, ja. Ja, ja wat spanning gehad. Wel, U doet even goed. En uw blouse ja, in uw broek. Inderdaad, inderdaad. Nee, ik moet wel zeggen dat ik, uh, uh, zeker toen uh, uh, de tweede Nederlander begon... had ik wel zoiets van, oké, okay, hoe gaat hij beginnen? En na zes minuten. Nou, ja. wacht even. Na vier minuten. Na vier minuten was het inderdaad wel over. En ik moet zeggen, de laatste rit, dat is eigenlijk de meest spannende... Toen maar zag nu ik inderdaad. Toen iedereen de nee, andere kant op te kijken. Ja, absoluut. Want toen dus zag je inderdaad, het was even aan het roken. En toen zag ik inderdaad. Ja, u was aan het roken. Ja, je was, ja was gewoon ja. weggegaan. Ik, ik was gewoon even weg. En toen zag je inderdaad van, oh, dat zijn dertigers. Dat gaat helemaal goed komen. Maar dan het 1, 2, 3, ik was daar heel erg expliciet van in het begin dat u bij mij was. Um, en we hebben het nu echt gered. ik zoiets van, ja, dit is wel heel erg mooi. En welke Historisch. Dit is een café waar eigenlijk iedereen voor Sven Kramer uh, was. Ja, dat, als die verloren had, dan maakte het niet eens uit als we twee andere medailles hadden gewonnen. Uh... Uh, ja, sorry. Ik ben daar toch iets anders in. Ja, ja ik, ik had wel zoiets van, zolang Oranje maar op de eerste plaats staat. Dan is het voor mij goed. Hoewel ik wel vind dat uh, Sven is wel, als je gaat kijken naar de laatste vier jaar, wel de meest constante factor geweest in het Nederlandse schaatsen op de vijf kilometer. Dat belooft waren... wat voor de tien. Ja. En de vijftienhonderd. Ja, en, en ja, de en 1500 actenbouw. maar luister, daar ga, ga ik niet eens vooruit, want dat is echt een afstand waarvan ik zeg van ja, dat doet hij erbij voor fun. Gewoon de vijf en de tien, daar is die gewoon echt, ja, Nederlands hoop in dagen. En er zijn deskundigen die daar ook weer wat anders over zeggen. Juist. En uh, kinderen thuis met opa en oma? Ja. Of met oma in ieder geval? Ja, opa en oma. Allemaal ja, ja, ja, ja. en op dezelfde manier beleefd? Uh, ja, want we hebben appcontact gehad. En dat was dus inderdaad ook terug. We hebben 1, 2, 3 en helemaal fantastisch. En uh, ik begreep ook dat er enige tranen waren uh, op het thuisfront op het moment dat ze op het podium stonden. Echt waar? Dus, ja, natuurlijk. Ja. Wij zijn zo. En als wij morgen het, het, het Wilhelmus horen, dan zijn wij beide in tranen. Dus ja, dat vinden wij gewoon heel erg mooi. Nou, ze komen nu al... Sorry? Ze komen nu al. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Het is fantastisch. Nou, fijn feest voor mij. Dankjewel. Succes verder. Geef hem even naar jou, Karel, die 1500. Vertel, leg ons nou nog eens één keer uit waarom hij daar ook wel... want deze man zegt, uh, we horen het in het, het houtje, het café in Heerenveen... dat doet hij erbij voor de lol. Ja, misschien heeft hij er dus, meer dus, dus van zijn dan, dan uh, ik. Hoe jij te schudden? Nee, uh, ja, als ik gezien heb uh, hoe hij deze winter uh, met de handrem erop zo hard al rijdt... en ik zag zijn drie rondjes in Heerenveen... ik heb ze niet meer op mijn netvlies staan, hoe hard hij daar uh, drie rondjes hard, uh, kon rijden... Mm -hmm. dan denk ik dat hij ook uh, om de medailles mee kan doen. Maar dat is mijn gevoel en ja. we zullen het aankomende zaterdag zien. Uh, maar ik denk echt dat hij, dat hij die mogelijkheid heeft. Ik kan me de gedachte wel voorstellen ja. dat hij gaat natuurlijk voor de 5. Voor de um, en hij kan ook hard op de 1500. Hij is, hij is ongelooflijk goed. Ja, en hij pakt hem er gewoon bij. En in het verleden heeft hij ook uh, wel eens een Wildclub 500 gewonnen en is een keer tweede op de, op de weken afstanden geweest op een 500 meter. Dus hij kan dat gewoon uh, van nature. Maar hij heeft zich, uh, voor dit toernooi gefocust op de vijf en 10 kilometer. Maar toch, hè, je zegt die 1500 meter dan gaat hij misschien ook knallen op de zaterdag. Maar dan heeft hij gelijk op dinsdag de 10 kilometer? Alweer. Dat zit er natuurlijk wel erg kort tussen. Ja, maar, maar die wedstrijd is binnen twee dagen uit je benen. Zeg binnen je. Twee dagen uit je benen. En uh, normaal gesproken rijdt hij op zondag de 1500 de ochtends... en smiddags de 10 kilometer. Ja. Dus hij is dat wel gewend. Waar verheug jij je nu nog op op te spelen? We ja, hebben op, het best wel uh, gehad. Nee, nee, nee. Ja. Kijk naar iedereen morgen. Iedereen wust. Uh, uh, Mors. Uh, ja, ik denk dat het morgen ook een hele mooie dag voor het Nederlands Schaatsen kan worden. Dus ik hoop dat ze zich kunnen optrekken aan het niveau van de jongens van vandaag. Ze lijken op elkaar, hè, Wust en Kramer? In hun, in hun sportbeleving en de manier waarop. Ja, ongelooflijk, ja, die twee. En ze zijn allebei veel verder dan vier of acht jaar geleden, waar ze gewoon volwassenen zijn, meer aan balans zijn. En uh, dan merk je dat je zelfs op deze leeftijd nog veel en veel meer kan. En het leuke is, ze zijn ook met elkaar bezig. Want je hoort het Kramer zeggen: morgen iedereen. Ja. Dat is bijna een vriendin voor hem. Dat klopt. Dus uh, zij zitten nu het is ook al acht of negen jaar bij elkaar in de ploeg. En uh, het gaat er ook uh, in schaats om een teamverband. Je bent uh, per jaar 82 dagen met elkaar weg. Dus uh, dat moet gewoon goed zijn. En ja, dat, je dat ook, merk je dit jaar bij de TV. We hebben ook samen getraind, hè? Dat was het eergisteren ook. We hebben ze ja. nog even tempo getraind ja. met elkaar. Dus, uh, We hebben van jou ook genoten vanmiddag. Helemaal goed. Dankjewel Ik voor je Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. De volgende keer. Dit is Radio 1. Het is tijd voor Mark Visser. In de Franse Alpen is een passagierstrein ontspoord. Tenminste, twee mensen hebben het ongeluk niet verleefd. Ze komen uit Engeland en Rusland. En ook zijn er zeven gewonden gevallen. Eén iemand is ernstig gewond. Ongeluk gebeurde rond 11 uur bij de gemeente Saint-Benoît. Het ongeluk zou zijn veroorzaakt door rotsblokken... die losgoten op het moment dat de trein voorbij reed.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 En in een woonwijk in Breda is vandaag een roze pelikaan opgedoken. Gisteren werd de roze vogel al gespot in de Zeeuwse plaats Wemeldingen en later in Ierseke. En of het dezelfde vogel is als in Breda is nog niet vast te stellen. Ook in België zijn er pelikanen, roze pelikanen, gezien. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. NOS Radio Olympia. Reacties uit Sochi op het oranje podium. Ook van de schaatser zelf uiteraard. U hoorde eerder Kramer al straks de rest. Ja, en uh, We spreken met Hans Pol. Hij heeft de documentaire Poetins Droom gemaakt. Die heeft inmiddels uh, plaatsgemaakt. Hij is gaan zitten op de stoel van uh, Karl Verheijen. Wat voor een eer is dat om op die plek te mogen gaan zitten. Hans, goedemiddag. Een ongelooflijk. <lacht> <lacht> <lacht> Karl komt overigens terug bij de ploegenachtervolging. Dan gaan we hem uh, opnieuw uh, horen. Ja, um, gekeken net. Wat zei je? Gekeken net naar het, uh, het schaatsen? Nee, ik zat in de auto hier naartoe. Geluisterd, geluisterd. geluisterd net? Nee, ik heb. Het, oh <laughs> nee, niet. ook niet geluisterd. Dus jij was de nee, maar... een Nederlander die het gemist ja, heeft. Stom, ja, stom. He? Maar toen ik aankwam, toen, uh, ja, toen zag ik het, uh, dat ze 1, 2 en 3 uh, hadden. Ben ja. jij er erg mee bezig? Met het uh, spelen, ja, met, met, met het leuk, schaatsen. ja. Sporten, ja. Ja. Ja, toch wel. Uh, je, je hebt een documentaire gemaakt... Poetins Olympische Droom. Uh, maandag te zien op de televisie. Uh, je vertrok al in een vroeg stadium uh, uh, van, van, het, van het bouwen... van het hele Olympische Dorp in Sochi. Je hebt daar met heel veel betrokken, met ondernemers... Illegale werknemers en activisten gesproken. Mensen die gedupeerd raakten bijvoorbeeld door uh, dat immense bouwproject. Laten we even naar een stukje van de film luisteren. Het begint uh, met beelden van de omgeving, moeten we ons even voorstellen van Sochi. Uh, dat totaal niet lijkt op het wintersportparadijs. En uh, de woorden uh, horen we dan ook van president uh, Poetin, die het IOC toespreekt. Dat was in 2007. It is a great honor for me to address you today and to present the bit of Sochi to host the Olympic Winter Games in 2014 such is a unique place on the seashore you can enjoy a fine spring day but up in the mountains it's winter special emphasis is placed on environment security infrastructure up to date means of communicatie. communication such so is going to become worden you world class resort for the new era and the whole world dat zei dus in het Engels, hij zei het later ook nog in het Frans. Hij maakte veel indruk uiteindelijk werd Sortje soortje, dus uitverkoren. Um, Hans Pol bij ons, Robert zei het al, maakte de documentaire Poetins Olympische Droom. Hans, was deze toespraak van, van Poetin toen ook de aanleiding voor jou om, uh, om de film te maken? Want jij kent Rusland goed, hè? Ja, nou of ik het heel goed ken, weet ik niet. Maar, maar het is geen een land voor je, laten we het zo zeggen. Ja, ik, ik ben er vrij veel geweest. Uh, ik, ik heb die series gedraaid met uh, Jellebrand Korstjes. Mm -hmm. Dus, uh, wat was je vraag? Nou, of deze toespraak van Poetin voor jou aanleiding was om die uh, nee, film te gaan, gaan niet. maken. Nee. Wat was dan de aanleiding voor jou? Nou, de aanleiding was eigenlijk Arnold Verbrugge en uh, Rob Hornstra. Die hadden dat Sochi project. Hmm. En uh, toen was de producent... Die vroeg op een gegeven moment om er een film van te maken. Dat was eigenlijk... Uh... En die twee jongens zijn al wel heel lang bezig met Sochi. Ja. Voor de aanloop ja, zijn ze al gaan kijken wat er met Sochi gebeurde. En ja. allemaal verhalen gaan vertellen daarover. En dat heb jij ook gedaan in die documentaire. Ja, ja op zich wel. Ik heb, uh, uh, nou, ik geloof, zo'n zeven verhaallijnen. Zes, zeven verhaallijnen genomen. Om dat verhaal, zeg maar, uh, wat er zich achter die uh, façade afspeelt... om dat te vertellen... Welk verhaal spreekt jou het meeste aan uit je eigen film? Nou, Waar eigenlijk wat, wat, je, wat een beetje ondergesneeuwd uh, uh, uh, lijkt te worden in, in dat hele spektakel. En ook met al die aandacht voor die anti homo uh -huh. Is dat die arbeiders eigenlijk. die al die stadions hebben gebouwd. Dat, uh, die komen allemaal van Centraal-Azië, tenminste veelal. En die. Die zijn eigenlijk na, na maandenlang niet te zijn uitbetaald. Maar het gaat echt om drie, vier maanden. Um, en een soort van gegijzeld daar ook zijn. Uh, ja, op een gegeven moment zijn ze zeg maar met kop en kont, zijn ze opgepakt en het land uitgegooid. En ja, die betalen eigenlijk, zoals je ja, net ziet, Sven Kramer, dan zo'n stadion, in zo'n stadion zo'n zo, zo gouden plak draait. Mm. Die hebben dat stadion eigenlijk. Uh, uh, gebouwd. En die maar die zijn... willen daar niet echt over praten in jouw documentaire. Ze zijn nee, heel voorzichtig. Nee, maar niemand wil echt over pijnlijke dingen natuurlijk praten. Dat maar is dat heel ging moeilijk. toch ook over hun positie op dat moment? Uh, kreeg je daar de vinger niet achter? Kon jij ze uh, zonder dat de camera aanstond wel spreken? Uh, <kliek> nou, zonder dat de camera aanstaat, dat is ook al heel moeilijk. Maar uh, het is ons wel gelukt om... Uh, uh, ja, elf uur s'nachts, twaalf uur s'nachts, uh, vier van die jongens... die dan niet uitbetaald krijgen uh, al drie, vier maanden lang... om die voor de camera te krijgen. En die vertellen dan het verhaal, inderdaad. Maar waarom zeggen ze dat niet uh, op camera? Wat kan er dan gebeuren? Waarom? Nee, dat... dat die, die ja, die maar, ja, ja uiteindelijk op... wel. Maar ik bedoel, dat het ging niet makkelijk, om maar zo te zeggen. Wat was de angst om daar niet open over te praten? Uh, ja, dat, dat kan je alleen maar gissen. Maar ik denk gewoon dat... Uh, uh, op de achtergrond is die, uh, zeg maar zo'n geheime dienst... is altijd in de buurt. Dus uh, met, uh, ja, wij werden altijd in de gaten gehouden. Dus als je dan de camera s'nachts op een vier van die jongens zet... dan weet zij wel, want iedereen weet wel wat er aan de hand is. Zeker de FSB. Die weten gelijk van, hé, hey, uh, dit is foute boel. Dan krijgen ze een geheime dienst op hun dak. Ja, Wat precies. heb je daar zelf van gemerkt? Nee, de, de, daar krijg je dan mee te maken... Maar ja, ja, het is niet zo dat iemand dan. Uh, nee, maar jij zelf, je zegt ook: je, je hebt die geheime dienst, heb je constant om je heen, heb je het gevoel? Ja. Wat heb je daar persoonlijk van gemerkt dan? Nou, op dat moment bijvoorbeeld, dan, uh, dat was dan, <coughs> dan grijpen ze niet in op het moment dat je filmt, maar zodra je de opnames gemaakt hebt, dan, uh, dan komt er opeens komen er twee mensen naar je toe en die vragen dan uh, wat je aan het doen bent. En dan... Uh, ja, weet dan jij wel hoe laat nog... het is? Ja, dan weet je wel hoe laat het is. Want ja, ik spreek dan geen Russisch, maar de, ik had een Russische geluidsman... die zowel Russisch als Nederlands spreekt. Die kwam toen direct naar mij toe en die zei van... Uh, ja, dit zijn, uh, dit zijn mensen van een geheime dienst. En dat klopt ook, want tien minuten later wordt, wordt het uh, <coughs> busje waar wij, zeg maar... Ons mee verplaatste daar. Dat werd dan gelijk ook aangehouden door de politie. En die met schijnwerpers te schijnen ze naar binnen. En dan willen ze je paspoort zien. Alles willen ze van je weten. Ze willen het weten. En vervolgens met die informatie. Weet je of ze daar iets mee hebben gedaan uiteindelijk? Nee, dat weet je natuurlijk helemaal maar... niet. Maar het is wel heel. kijk, het is wel heel intimiderend. Ik kan ik me voorstellen. Ja. En dat is natuurlijk. Uh, uh, ja, wat ze constant doen, gewoon en meteen gewoon proberen ze een kaakslacht toe te doen. Nee, Maar Ook bij de eerdere uh, documentaire, de eerdere, eerdere documentaire waar je net al aan refereren die je hebt gemaakt, zijn de opnames gewoon uh, vernieuwd. Jellebrand kostjes ja, ja, dat dus... was in Moermansk. Ja, toen, uh, toen kregen ze toch voor elkaar... Uh, om, uh, ja, wij moesten natuurlijk s'avonds eten, dus dan verdwenen we uit het hotel. En, uh, uh, toen kwamen wij terug en toen bleek toch dat ze elke avond... Toen kwamen we pas in Moskou achter, dus twee weken zeg maar, na de opnames uh, in Moermans hadden gedaan... hadden ze al die, uh, al die discs, zoals dat heet, hadden ze helemaal beschadigd, on, gewoon onbruikbaar gemaakt. En dus ze doen het nog slim ook? Ja, ja, ze deden het nog heel slim ook, want <coughs> Ze hadden die discos heel netjes hadden ze, ze teruggezet in de hotelkamer... zodat je echt niet wist dat daarmee gerommeld was. Mm. Dus er was echt. ik kreeg alleen geen backups, dat weet ik nog heel goed. Want ik dacht dat het aan mijn snoertjes lag, weet je wel. Je gaat eerst aan jezelf twijfelen, natuurlijk. Een prachtig verhaal, ook trouwens, want je zegt. Ik vertel verschillende verhalen van, van de Russische bobslayer... die um, allerlei middelen aangeboden krijgt om een topprestatie te leveren... maar er toch voor kiest om... Um, in die, wat was het, een garage? Het zag Aan, er heel de euh, uit. Het zag ja. er heel smoezelig uit. Ja, nee, een soort oude Sovjetkelder. Daar traint hij. Maar hij krijgt ja, misschien bobsleeën en middelen aangeboden. Dan moet je niet middelen als, uh, uh, weet ik veel wat, uh, doop. Nee, nee, nee, dat bedoelde ik ook niet hoor, hij maar precies... trainingsfaciliteiten ja, en zo. Precies. Hij... Waarom koos hij er eigenlijk voor om daar niet van te gebruiken? Nou, ja, die van... trainer en hij, die waren van de oude Sovjetstempel. En die kozen voor. Uh, ja, Voor de ze had het zelf ook in elkaar geknutseld tegen ja. last en alles. En uh, ze zeiden van, uh, dat gaat gewoon niet kapot. En uh, hier vertrouwden ze helemaal op. Het uh, was nog in... even de vraag of hij uiteindelijk naar de Spelen zou gaan. Hè? Ja, ik, ik, ik hoorde dat... een, uh, een week geleden dat hij toch... Want het is een ongelooflijke ja, noem je dat? Ik wilde zeggen eikel. Oh, eikel, dacht ik dat je wilde Maar zo'n jongen, zo'n moeilijke jongen. Dat ja. hou je niet voor mogelijk. die maakt met iedereen ruzie. Dus ook met zijn, uh, ja, zijn stuurde. Hoe heet het? Stuurman, piloot. ja. Mm. En op het laatste moment is dat toch bijgelegd. Want het is echt wel een gigant uh, die ik heb Het filmte. is een beer van de vent ook. Ja, en de, het aantal kilo's wat hij drift. Ja, zeven keer en... wereldkampioen arm, uh, wrestling. Daar maar, wil je geen ruzie mee krijgen. Nee, daar aan. wil je geen ruzie mee krijgen. Maar goed, hij, hij, uh, hij zit in het, volgens mij het uh, eerste Rusland team. Hm. Heeft hij het ru de ruzie is bijgelegd. En wat is het verhaal wat je over hem wilde vertellen? Wat ik over hem. Ik wilde gewoon ook een sporter mm -hmm. uh, van dichtbij. E een van die verhalen wilde ik ook uh, een sporter hebben. En hij kwam uit Sochi. Dus uh, dat vond ik wel belangrijk. Als je nu. Je zit ook naar de speler. Nou ja, vanmiddag even niet naar de Speler te ja. kijken, maar je mag, je mag toch hopen dat je wel iets hebt gezien. Ja. Hoe zit je daar dan nu naar te kijken? Ja, met een dubbel gevoel. Weet je wel, voor mij... Kijk, ik wil niet geen... Ik ben helemaal geen assijnpisser of zo, weet je wel. En denk bij mezelf nu... Nou, laat me zitten met die spelen. Dat heb ik helemaal niet. Want ik vind het ook hartstikke leuk als Nederland... Uh, nou, nu uh, brons, zilver, goud, wint, Vind mm. ik echt fantastisch. Ja, maar jij kan er wel overheen kijken. Ja, dan zie ik toch... Ik, ik kan dan toch... Ja, voel ik van... Uh, ja. Dat het ook een nachtmerrie is. Dat is wel Poetins een, een, een droom. Maar een nachtmerrie maar voor andere een mensen. nachtmerrie voor heel veel mensen. Ja. En Want dat vertel zie eens, wel. Hans, over. Dat heb je ook laten zien in je film. Uh, dat er bijvoorbeeld allerlei aardverschuivingen zijn geweest. Dat ja. er hele huizen ja. meegegaan mee zijn. Dat mensen geëvacueerd zijn. Ja. Omdat er zoveel gebouwd werd ja. in een Kan je daar zo meer over vertellen voor mensen die ja, de, het niet gezien hebben? Ja, ja nou, op zich, waar je bouwt, heb je al te maken met bouwafval. Maar bouwafval, dat is in principe natuurlijk ook... kan dat geld opleveren als je het ergens op een terrein... Uh, uh, gestort krijgt. Mm. En uh, dan ben je er vanaf. En nou ja, in ieder geval... dat werd gestort op een plek... waarbij uh, het niet in een dal... maar op een soort van bergachtig iets. Een beetje bovenin. Nou, er begon dat dan op aan een gegeven reden. moment... Uh, ja, natuurlijk ook te regenen en uh, weet ik veel wat. En dan stroomde zo dat bouwafval... inclusief... Uh, ja, huizen van mensen, waar mensen ook gewoon s'nachts gevoel, dat geloof he? ik. Ja. Die, uh, ja, die, uh, die stroomden zo mee uh, uh, naar nou, een stuk tot dal in. Ja, dat is verbazingwekkend, natuurlijk. Als je het, dat denk je ja, een soort hoe, comedy capers nou is doen? het ook, weet je wel, is maar, ook, ja. zijn er meer voorbeelden die je tegen bent gekomen... die je denkt van ja, dit kan eigenlijk helemaal niet. Meer. Of is het een aaneenschakeling van dingen waarvan je denkt... van nou, dit kon eigenlijk niet, maar het gebeurt toch? Ja, nee, eigenlijk in Rusland filmen, dat maakt het ook zo grappig. Of zo. Het is natuurlijk het is een absurd land. Dus met absurde dingen die je filmt ook. Geef me één voorbeeld nog. Nog één voorbeeld. Ja, maar dat is heel. Ik vond het. Kijk, het meest schrijnende is natuurlijk gewoon die, uh, die jongens die niet betaald mm -hmm. krijgen drie, vier maanden. En uh, dat vond ik echt. Uh, uh, ja, die betalen gewoon eigenlijk die uh, Olympische droom van Poetin. En het echtpaar dat een omgeving volledig om zich heen zag veranderen. Ja. Uh, maar dat wel op de plek wilde blijven wonen waar ze wonen. Ja, maar goed, die hebben dan inderdaad de pech dat de. Uh, de Olympische droom van Poetin verwezenlijk moet Eigenlijk worden... Over in hun, hun huis tijd. Ja. <laughs> Die heb je natuurlijk altijd. Dat is, altijd ja. Ja, dat is dan dat echt dat wel heel veel je. pech hebben. Ja, dat is gewoon pech. Dat, bedoel, dat gebeurt overal. Ja. Ja. Er, er is ook flink, uh, daar ging je film ook over... er is ook betaald, uh, er zijn steekpenningen uh, uitgedeeld. Daar hebben we het gisteren ook al even over gehad in Radio Olympia. Wat, wat heb jij daarover uh, kunnen filmen? Aan, aan, aan wie... Ja, er zat ook een man in jouw verhaal, kan ik mij herinneren... die onderdeel was van dat bouwproces, een aannemer. Een aannemer? Ja, die ski man, die, ja, yeah. die heeft gewoon te maken gehad met corruptie. Nee, mm -hmm. ja, dat bedoel ik, ja. Maar iedereen die zeg maar één stoeptegel daar neerlegt volgens mij... die krijgt direct uh, te maken met, uh, met, met corruptie. Dat maakt helemaal niet uit. Ja. Ja. Poetin en heeft gezegd, ja, Dat is bewijs... voor mij niet, niet normaal hoor. Dus ik, ik, ik, ik, ik, ik <laughs> oh, snap nee, je mijn verbazing. <laughs> <laughs> ik heb, ik, eigenlijk heb ik maar een, een uh, topje van de ijsberg... heb ik natuurlijk maar kunnen filmen wat betreft corruptie. Het is daar natuurlijk uh, ja, misschien dat na de Olympische Spelen... dat allemaal uitkomt. Nou, nu... Poetin heeft gisteren gezegd... de mensen die bewijs hebben van uh, corruptie... Co co corruptie? Co ja, ja, dat oh, is ja. een goede woord. Ja. Ik klok zo raar. Heb ja. uh, uh, die bewijs hebben van corruptie... die moeten dat maar aan mij sturen en laten zien. Want dan kan ik er wat mee. Ja, dan kregen ze gelijk een kogel door je kop. Nee, zoiets ja, ik van, het bestaat niet. Het lijkt me heel niet. raar dat je, dat je bewijzen aan Poetin... Terwijl, dat is natuurlijk degene die aan de top zit van die hele maffiabende, snap je? Ja. Dus dan moet je de maffiabaas zeker bewijzen gaan, gaan uh, aanleveren... van, uh, jongens, het zit fout hier. Ja, dat... Hm. Ik weet het niet. Ik hoorde jou eigenlijk net zeggen, dat hoort gewoon bij Rusland. Je was zo verbaasd dat wij ernaar vroegen? Eh... Uh, nou, Op dit moment wel. Ik heb het ook wel heel erg zien verslechteren, volgens mij. Hm. Toch wel. Dat denk ik wel, ja. Maar de, ik ben benieuwd... De, de, het corruptieniveau is, is, het is toegenomen, bedoel je? Of, wat bedoel ja, maar je ook hiermee? met mensenrechten ja. en uh, noem alles maar op. Het is, uh, ja, volgens mij... Uh, Onder Poetin heb jij al die jaren Ja, dat zien vind het ik voor, wel, ja. ja. Goed. Ik begrijp dat wij uh, eventjes weer terug moeten naar... of gaan naar uh, de Olympische Droom van, uh, van de Hollanders. Ja, Steven Halemoud, hier staat bij, bij Jan Blokhuizen, Blokhuizen, geloof ik. Bij Jan Blokhuizen, de winnaar van de zilveren medaille vandaag op de 5 kilometer. Hij staat nog even, nog even na te praten. Jan, ik wil... <laughs> nog, een, nog een discussie gaan hier in de Heb je die? Jan Blokhuizen... Sorry. Nee, maakt niet uit. Je mag alles. Je hebt een zilveren medaille gewonnen. Dan mag je bijna alles. Ja, het is bijna uh, tropisch, is. Dus, uh, ik dacht dat ik een t-shirtje mee had. Ja, je zweet nu haast meer dan, dan de baan daar. Nou, dat, dat valt nog mij, maar ik, ik sta nog met jek hier, Dus uh, het zou wel lekker zijn om even wat, uh, wat uh, coolers aan te doen, ja. ja. Een zilveren medaille, met wat voor smaak? Um, ja, met, uh, met gewoon een uh, hele tevreden smaak, denk ik. Ja. Het hoogste haalbare vandaag? Denk ik wel, ja. ja mijn race was... Uh, dan ga ik even voor je strippen, Stefan? Ja. Stefan nou, uh, st is er trouwens, maar dat maakt ook niet uit. Er <laughs> gaat, gaat nu het jasje uit, ja. Kijk, er komt een, een blote bas onder vandaan. Een blote bas van, uh, van de zilveren medaillewinnaar. Dat, dat ziet er allemaal perfect uit. Doe, doe maar weer uit als je. <laughs> nu heeft hij een shirtje aan. En Jan Blokhuis pakt de bidon weer op. Ja, hadden we hadden het over de, die zilveren medaille. Met, met, met wat voor smaak er aan zat. Ja, gewoon, gewoon tevreden. Ik, uh, ik, ik ben niet helemaal tevreden de manier waarop ik hem rees, zeg maar uh, ik kon net niet helemaal, helemaal vrij rijden en echt uh, gewoon raken klappen geven. Ik kwam niet echt lekker voor de bochten uit, maar uh, ja, goed, dat is de spanning die bij zo'n Olympisch toernooi hoort, denk ik. En, uh, ik denk dat de, de, de, de, de tweede plaats, zilverplak, gewoon het hoogste was hier vandaag. Ja. Nou, voor jou had Sten Kramer ook al gereden, Die deed 6 minuten 10. Wat dacht je daarvan? Ja, dan weet je dat je een, uh, een laag PR. Een, nee, niet eens een laag, dan moet je een PR rijden. Om, uh, om die tijd te slaan. Maar ja, daar ga je wel voor. En, uh, ik kon uh, um, denk ik tot halverwege de race uh, de, de 9-3 houden, en dan, dan, zit je, dan kan je, zeg maar, zit je nog op het schema. Maar daarna moest ik hem laten gaan. En dan, uh, dan weet je gewoon. Uh, ja, dat, uh, dat, je, dat je niet meer in de, in de buurt van de 16 komt. Ja, dus je gaat eigenlijk zo'n race in uh, en dan hoop je maar dat, dat het moment dat je echt kapot gaat, dat, dat het zo lang mogelijk uitblijft. Precies, ja precies. En uh, goed, het was, het was gewoon zwaar reis. In, in de training was hij een stuk harder. Goed, er zit natuurlijk ook veel publiek in. Dus uh, het was gewoon meer werken en uh, iets minder glijden. En uh, dat, dat voel je gewoon uh, in zo'n race en, en in de benen ook. En dan wordt het gewoon vechten. En uh, dat heb ik gewoon gedaan. Je komt dan over de finish je gaat nog bijna onderuit. Ja, ja, ja. had ja, je al ene weer vergeten. Nou ja, klopt. Ja. De, je moest me even aan herinneren. Maar, uh, ja, ik, Wat gebeurde daar? Nou, ik ging naar de coach toe uh, gewoon natuurlijk even, even een handje geven. en uh, Toen wilde ik eigenlijk binnendoor bij Renate, maar dat had ze niet verwacht. Dus uh, gelukkig blijven staan. Ja, ja, ja, dat is, dat is inderdaad ja. beter. Ja. Anders heb je zo'n bloedere rode... Wat zeg je? Ik, ja, ik, ik voelde mijn rib wel af. Ik ging niet allemaal lekker de kussens in daar, Maar goed, uh, genoeg tijd om te herstellen voor de teamshoot. Ja, je komt, uh, moet je zilver nog ophalen. En dan, hoe zien jouw spelen er verder uit? Ja, ik zou eigenlijk morgen naar huis gaan, maar... Uh, dat kan dus niet. Nee, dat kan dus niet. Nou goed, dat is gewoon een luxe probleem. Dus uh, we gaan uh, die ticket even omboeken en dan uh, denk ik uh, dat ik uh, ja, overmorgen of misschien de dag erna naar huis ga. Uh, maar wel liefst zo snel mogelijk om uh, toch uh, nog even een uh, volle week uh, in Nederland te kunnen zijn, even te trainen. Even weg van dit alles en dan, uh, dan gewoon weer heel fris terugkomen voor de team pursuit. En, uh, daar... Uh, Denk ik met uh, misschien wel uh, drie medaillewinnaars medaille zal uh, een, uh, een sublieme race neer gaan zetten. Ja, en dan zou er nog zomaar zo'n medaille bij kunnen komen. Je bent nu al onderdeel van een Nederlands podium. Ik zag uh, zojuist de koning en de koningin voorbij. Stievelen, die gingen naar het uh, middenterrein waar jij dan op dat moment ook was. Heb je ze nog kunnen spreken? Wat zeiden ze? Ja, we, we spraken af even in, in, in de voor, uh, toen we uh, voor de... Uh, voor de prijsuitreiking stonden te wachten. En ja, goed, die waren leidend enthousiast. En, uh, die, uh, ik denk dat we zo ook een heel mooi podium geven. Zo, de eerste dag van het Spelen, uh, een uh, volledig oranje podium. Dat is, uh, voor, uh, je kan niet voor meer, uh, meer wensen, denk ik. Nee, nou, als je de medaillespiegel ziet, dan staat Nederland bovenaan. Dankzij jullie drie. Nou, mooi, hou zo. <laughs> Jan Blokhuizen was dat. Ja, de euforie was groot. Oranje podium. Wat wil je nog meer? Dan ben je blij in Nederland? Uh, dan ben je als koning denk ik helemaal blij. Koning Willem-Alexander, verslaggever Matthijs van der Wiel. Die sprak hem zojuist. Wat een dag, hè? Ja, ik, uh, ik, ik ben nog steeds sprakeloos. Dus kan ik ook niet zo van zeggen. <laughs> Hoe fantastisch is dit? Ja, dit is, uh, even, dit is echt natuurlijk helemaal uh, grandioos. Uh, we hebben natuurlijk allemaal genoten van een mooie topsport. Een waanzinnig nieuw olympisch record. En uh, een race die zo mooi opgebouwd was. Maar ook... Ja, alle drie hebben ze zo fantastisch gereden. Ik denk dat heel Nederland gewoon het puntje van de stoel genoten heeft van deze wedstrijd. Echt, je kan niet anders zijn dan, dan extreem trots, denk ik. En hoe blij was u erbij te zijn? Ja, dat, is, dat kan je aan een sportliefhebber natuurlijk niet vragen, zo'n vraag. Dat is natuurlijk ontzettend blij om hierbij te zijn. Het doet me denken aan mijn eerste Olympische Spelen als IOC-lid in Nagano drie maal op de team. Hadden we ook uh, goud, zilver en brons. En hetzelfde gevoel heb ik nu weer hier. Dus het is heerlijk. De Sven uh, onderweg om mijn koning te worden van uh, soort <laughs> Dat uh, zullen we aan het eind van de spelen wel zien. Dank u wel. Prachtig. Uh, inmiddels ook tweets. Met, uh, ja zo is dat hè. Uh, creativiteit alom op Twitter. De medaille die je wist dat zou komen op het paks van Sven Kramer. We geven zo nog even een overzichtje. Uh, Hans Pol, uh, dit is de euforie. Um, dat past ook bij de Olympische Spelen. Ik kan me ook voorstellen dat er onderdelen zijn waar jij erg van gaat genieten als documentairemaker, als liefhebber van, van sport en van Rusland. Vertel eens. Nou, ik ga wel kijken naar het bobsleeën. Dat dacht ik al, ja. <laughs> ja. Eén van ja. jouw karakters uit de documentaire ja, die Boetings wil ik wel, het Olympische uh, Dram. Naar beneden zien glijden. Hoe heet ja. hij eigenlijk? Hoe heet hij? Um, God, hoe heet hij nou ook weer? We de, noemen hem Kees. We komen daarop terug. We komen uh, hierop, uh, we uh, op die ene bopsleer uit Rusland, die grote bier, daar gaan wij op letten. Dank je wel. Ja, uh, maandag hè, om negen uur, Nederland 2, ja. is hier te zien, de documentaire. Hoe waarvan achter. Goed, we hebben goud gehoord, we hebben zilver gehoord. Tijd voor de brons. Jorrit Bersma. Ja, Jorrit, uh, gefeliciteerd. Uh, voelt het als een overwinning uh, deze medaille? De overwinning van brons of de winst van brons? Of toch, toch ook niet dat je meer gewild? Nee, ik, uh, ik had hier wel voor goud. Uh, ik ging er even goud. En uh, ze, waren, ze voelden de benen ook uh, van tevoren, ik uh, reed de hele, hele week al lekker eigenlijk en uh, ja, ik had echt het gevoel als het, uh, als het kan dan kan het vandaag en, uh, en uh, ja, dan rijdt de Sven natuurlijk een heel goede rit en dan uh, weet je wat je ongeveer moet rijden en uh, in het begin ging het hartstikke goed eigenlijk, ik reed uh, ja, een heel beste opening en de eerste rondjes die, uh, ja, waren 28ers. en op zich op dat moment kwamen ze eigenlijk ook bij me eigenlijk en uh, maar op een gegeven moment dan, uh, ja, loopt hij loopt toch uh, ja, geleidelijk op, zeg maar. En dan, uh, dan weet je, van uh, als je goud wil, uh, wil halen, dan moet je uh, nu vlak blijven rijden. En dan, ja, dan maak ik eigenlijk een fout die ik uh, wel vaker maak. Dan probeer ik te versnellen nog, terwijl ik al, uh, eigenlijk al op een, uh, op een steady state zit, zeg maar. En dan, uh, ja, mij... Ja, ja, ja, ja, Wanneer was dat punt? Ja, ik weet niet met uh, vijf, zes rond te gaan, denk ik. En dan, uh, dan denk je van, uh, als ik iets wil, dan moet het nu. Ja. En dan, uh, ja, dan gaat de verkeerde kant op en dan, uh, ja, dan gooi je zelf er ook nog weg. En dan ja, we het nog gelukkig brons, maar uh, ja, dit was niet, uh, niet een rit. En heb je dan toch laten opjutten door die, door die fenomenale tijd van Sven Kramer? Uh, ik weet niet, uh, fenomenale uh, ik had eigenlijk wel de benen, maar ik, ik weet niet. Ik kon niet goed die goede steady state pakken. Dus, uh, en ja, ja, dan ga je op mijn hoop op het laatste. En dan, dan, ja, dan denk je, oh, dat is wel een heel groot gat. Maar, ja. Hij is zes seconden sneller hier dan ja. jij. Ik bedoel, het gat was de afgelopen jaren veel kleiner. Ja, absoluut. En dit was ook verre van een goede rit. Ja, in het begin wel, maar... Uh, dus je zoekt het ook vooral bij jezelf? Ja, zeker. Dit, uh, ja, ik baal hier gewoon ontzettend van. Want, het, uh, ja, want ik zit de hele seizoen zit ik al best wel dicht op. En dan... Uh, ja, ben je hier net wat gretig en dan verlies je zoveel op die laatste rondjes en dan, uh, ja, dan gooi je ze zo zo weg. Ja, je bent onderdeel van een volledig Nederlands podium, maar jij zit hier eigenlijk toch een beetje met de, met de P erin. Ja, ik, ik kan niet. Ik, ja, tuurlijk. Het is uh, ja, straks. Misschien om een paar dagen dat ik er misschien wel wat tevreden of met, uh, vrede over, kan, over kan hebben. En, uh, want het is een medaille. Maar, uh, maar als, je die, als je die fouten waar je net over sprak, als je die niet had gemaakt... had Goud er dan wel in gezeten? Nee, toch? Uh, nou, Sven was vandaag wel goed, inderdaad. En, uh, maar ja, nu zelf hadden we sowieso... Uh, sowieso. Die gooi ik nu weg. En, uh, maar Sven was vandaag, uh, ja, denk ik, wel beter. Aan de andere kant, 10 kilometer. Dat is nog meer jouw afstand. Hè? Die komt er nog aan. Uh, ja. Kun je dat toch een beetje uit deze race iets goeds halen op weg naar die 10 kilometer later tijdens zijn spelen? Ja, ik zie, ik moet niet dezelfde fout maken. Maar uh, met de 10 kilometer is het toch. Uh, ja, toch wel wat meer. Echt een andere afstand. En dan ligt de snelheid wat lager. Dat het ligt me sowieso wel beter. Dit is, uh, ja, toch wel echt een uh, power-afstand. Uh, en, uh, ja, dat heb ik van nature niet echt. Maar het gaat de afgelopen jaren gaat het steeds beter. Maar, uh, ja, nu maak ik weer, de, weer een fout. Voor mezelf en uh, ja. Ja, ja, het is niet anders. <laughs> Jorre Bergsma was dat uh, toch mooi uh, brons. Wat heb je op Twitter allemaal gezien? Ja, zoveel. Er gebeurt zoveel daar. Euforie, social media over het Nederlandse podium natuurlijk. Op de vijf kilometer. Veel mensen prijzen Sven Kramer die, ondanks de druk... waar hij niet van heeft kunnen slapen... trouwens hoorden we in Radio Olympia, toch voor elkaar heeft gekregen. Ja, ik heb collega Robert Dijkhuis nu gezien van NOS Nieuws. Die staat op de tribune en zag hoe coach Gerard Kempjes... de vriendin van Sven Kramer omhelst en de moeder van Sven Kramer. Uh, als je de foto wil zien, dan moet je even naar Twitter... naar uh, Eds met dubbel B. De felicitaties van zijn collega's stromen binnen. Iedereen wust natuurlijk, Mark Tuitert, Marianne Timmerg, ook van buiten het schaatsen. De dames tweemans Bob, mee Kamphuis en Judith Viss zaten in het stadion. En die twitteren erop los hoe trots ze zijn. Dutch sweeping the 5k, I was there, twittert Kamphuis. Ja. En het Olympisch Stadion in Amsterdam... waar die mooie schaatsbaan nu, nu ligt... waar iedereen lekker op kan schaatsen... dat meldt op Twitter dat de vlam aangaat... in de marathontoren bij het Olympisch Stadion. De gastkrant gaat daar dus open... Met een, met een aansteker erbij. En dat allemaal als eerbetoon natuurlijk aan Sven Kramer... maar natuurlijk ook aan het zilver en het brons. BBC Sport twittert: It's a Dutch 1, 2, 3 at speed skating. Ja, en dan Guus Mater... Let even op, want deze is echt heel leuk. Die heeft op de Belgische televisie naar de 5 kilometer gekeken. Hij meldt dat de Belgische tv-commentator een en ander in perspectief plaatst. Als Nederland de Spelen had geboycott, hadden we nu goud gehad, zei hij. Ja, daar ja, zit wel wat in. Hè? Ze hebben nog hoop op de 1500 meter, waar Bart Swings ook aan meedoet. Maar dan hebben we misschien niet zo goed nieuws. Want daar doen we ook al mee. Zo is het. Sorry. Ja, dat is het maar weten. Uh, in het volgende uur gaan we ook nog even naar het D66-congres. Gaan we even buiten wat daar allemaal uh, loos is. En we hebben nog een, een sfeerreportage van de 5 kilometer. Ik heb u eerder gezegd dat het uh, 4-0 stond al na 20 minuten bij uh, Liverpool tegen Arsenal. Is afgelopen. Vertel. 5-1 geworden. Zo. Ja, zo, zo, zo. En, en de prijs Olympia. Ja, het podium. Ja, Liverpool heeft dus het gewonnen met 5-1. Zeg ik dat? Ja, dat zei ja. ik.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 Maandag tussen 9 en half 10 in de ochtend. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Samen bankieren. Wat bedoelen jullie daarmee? Oh, kijk, wij vinden dat iedereen moet kunnen bankieren. Dus als zelfstandig bankieren niet meer vanzelfsprekend is, dan bieden we extra hulp. En waar moet ik dan aan denken? Nou, ouderen helpen met internet en mobiel bankieren bijvoorbeeld. Maar ook praktisch. Als klanten niet naar de bank kunnen komen, komen wij naar hen. En dat is een extra service? Ja. En zo zijn we er voor iedereen. Vandaag bankieren zoals morgen. Met extra hulp bij bankzaken. Ontdek meer op rabobank.nl. slash samen bankieren. Samen sterker. Rabobank. Blokker Klassiek. Klassieke muziek voor iedereen. Nu als cd van de maand. Spiegel in Spiegel van Arvo Pert. Voor maar 2,99 euro.